Uur. Dit is Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. De Filipijnse president Duterte heeft een staat van wetteloosheid uitgeroepen in het land... als reactie op de aanslag van gisteren in zijn thuisstad Davao... Bij de explosie op een drukke markt vielen 14 doden, 70 mensen raakten gewond. Volgens de president geeft de aangekondigde staat het leger meer mogelijkheden om de politie te ondersteunen bij huiszoekingen en controleposten. De aanslag in Davao zou zijn opgeëist door de Filipijnse terreurgroep Abu Sayyaf. Duterte vroeg de Filipijnse bevolking om waakzaam en meewerkend te zijn. De kwaliteit en de onafhankelijkheid van de wetenschap staan onder druk... zegt SP-Kamerlid Van Dijk na een enquête onder een kleine duizend wetenschappers. Van hen is driekwart er ontevreden over dat externe geldschieters steeds meer invloed hebben. Ook moeten ze onder steeds grotere tijdsdruk werken. Meer dan de helft heeft het gevoel geen onafhankelijk onderzoek meer te kunnen doen... en bijna 40% van de ondervraagden kent gevallen waarbij een onderzoek beïnvloed is...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 Met de ratificatie door de twee landen wordt de kans steeds groter... dat het klimaatakkoord nog voor het einde van het jaar in werking treedt. Het weer, wolkenvelden en soms een buim. Vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond gaat het regenen en ook morgen vallen er buien, soms met onweer. Ook af en toe zon dan en het wordt dan een graad of 19. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A12 van Arnhem naar Den Haag, bij kanalen Eiland, 3 kilometer en bij de werkzaamheden op de A 27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Lunette 3 kilometer. In beide gevallen is de vertraging zo'n 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in zandvoort.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 Die die hebben aan een baby hier een hartverband. De baby lacht zich krom en krijgt zijn baby song, Dat leuke jong. Als hij van al dat lachen in zijn leeën doet. En als de baby zit aan hem verschonen moet. Dan komt door al die drukte nog een flinke wind. Oh, wat een kind. Van die kleine Jan. De baby in zijn wiegje heeft de grootste kei. De baby zit te schaven hem een flesje wijn. Mijn moeder zegt: Dat wordt me nu toch echt de Ik neem het af. Weer zo'n grote dorst Zijn moeder geeft hem dan maar weer de appelwijn Dat vindt hij fijn De babysitters willen niet meer naar Tirol. Ze hebben met die baby hier de grootste jo De baby lacht en laat alweer een jodel wind, Oh wat een kind De babysitters zijn nog steeds in Nederland En zitten met de Alpenzusjes hand in hand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 Hans Reimers, want Jess in Zandvoort ga ja, weer beginnen. Weer, gaat beginnen. Ja, de eerste weer. hè? De eerste voor het uh, seizoen. En uh, nou, Ik ga hem gelijk stellen. Moet jij niet naar Jess? Uh, Peter Tromp, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Peter. Dank je wel. Uh, nee, nee, nee, niet naar Jess. Jij bent meer van de classic concerts. Ik ben meer van de classic concerts. En niet alleen Jess begint, maar classic concerts begint ook weer. Wanneer beginnen jullie? 18 september. 18 september, het eerste concert. Met de laureaten van het prinses Christina. Ja, leuk. Ja. leuk. Ja, een jaarlijks terugkerend ja. evenement. Ja, ja. dus... We hebben een druk de komende maand. Ja? Uh, niet te vergeten, uh, zondag 2 oktober. Het concert van het jaar. Wie? Het Zandvolts Mannenkoor. in de kerk? In het Gotisch, ja. Een groot concert in Nagatenkerk. Ah, daar zullen we een. plek aan uh, uh, tussen de 250 en 350 mensen. Er worden volop dus is, kaarten. Dat, is dat alleen uh, het Mannenkoor? Nee, komt er uh, bij? Uh, omdat het Mannenkoor uh, toch iets wat vergijst.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 er gebeurt nogal wat, ook binnen de, het kernteam. Uh, het kernteam dat is een groep mensen waarin vertegenwoordigd uh, jij onder andere en uh, nog meer vertegenwoordigers van diverse ondernemingen. Als klopt. Ondernemersverenigingen. Ondernemersverenigingen ook, want de strandwachters zitten daarbij enzovoort. enzovoort. Um, voor het vakantieverlof zijn er twee bijeenkomsten geweest uh, waarbij uh, bijvoorbeeld het innovatieplan uh, besproken is.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 In uh, het onderinuid. innovatiefonds. Ja. En zo zouden de strandwachters wat kunnen doen, ja. uh, hotelierverenigingen. Ja. Maar is het wel zaak ook? dat je lid bent van de dat is de, de, de bedoeling vereniging. ook. Ja, ben ja. praat wat voor zijn beurt, zoals hij ja. wel vaker doet. Maar, ik gaat helemaal uh, niet voor <laughs> mij want ik, Maar het is inderdaad wel, uh, daar zijn we nu ja. mee bezig binnen dat kernteam, om er uh, een body aan te geven om te kijken: nou, wat worden we? Worden we een vereniging, worden we een stichting? Wie gaat dan het bestuur vormen van die vereniging, van die stichting?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 Misschien het kent die wel opgeven wordt. Ja, en maar daar vlug, een sterke uh, ondernemersvereniging ja, boven komt te staan. Ja. Nou ja, mijn uh, uh, ideale situatie voor Ondernemers Zandvoort. En uh, dat heb ik eigenlijk al twintig jaar. Is één club. Eén ja. club die het algemeen belang van Zandvoort Eén stem, vertegenwoordigt. Eén stem, hè? Maar waar iedereen mee in vertegenwoordigd is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 En de derde, die, die krijgt over kansen. Kans. Ja, maar die, <laughs> die, ja, maar die weet ook. het al. Die <laughs> hebben het meegenomen naar Panda uh, uh, toe. <laughs> <Die> toe. Die <laughs> komt elke dag langs. We hebben maar... verleden week woensdag overleg gehad met het OBZ, ja. het overkoepelend orgaan, Ondernemers Zandvoort, met Wethouder Kuipers. En daar hebben we dus uh, vermeld via mijn persoon dat het hoegenaamd uh, uh, uh, niet goed gaat zoals het nu is op de kocht.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 Uh, jaren geleden bij de tekeningen al gezegd tegen uh, het college en tegen de raad, jongens, let op. De stroom publiek wordt totaal anders als Albert Heijn alleen daar een ingang huid. Vandaar dat wij als OVZ toen de tijd al gepleit hebben voor een tweede ingang op de kort van de kijker. Dat was ook de bedoeling. Ja, dat, dat was, was ook ja. de bedoeling. Albert Heijn Arold zegt. Kijk naar de tekeningen. Aan de achterkant van Caligal. Ja. Is een deur, een sluis. En daar kunnen de mensen in. Alleen wat Calacal -Cal doet, is de hele winkel vol zetten. Calakal heeft andere <laughs> openingstijden ja, dan Aold. Caracal ja. verbiedt alle mensen jonger dan 18 jaar in zijn winkel logisch. te komen. Dat is ook weer logisch. Calacal -Cal zet zijn uh, winkel vol, zodat je niet met een winkelwagen het uit kan. of in ja. Albert Heijn kan komen. Hoe bedoelt u, meneer Aholt, een tweede ingang? Ja. Een wasse neus, er is staat dat... nog ineens een tweede ingang op, boven. Is, is dat nog een uh, politiek discussie uit? Ja, wel degelijk. Ook nog? Ja, nou en of, toen bij de, het goedkeuren van de tekening... is namelijk mijn bescheiden mening door de raad gezegd... oké, okay, college, wij gaan akkoord met de tekeningen... mits Aholt voldoet aan de tweede ingang op de krocht. Okay. Nou, uh, we zijn benieuwd hoe dit uh, gaat aflopen. Peter Tromp, bedankt voor gaan... de komst en de uitleg. Wederom op de barricade. Gaat ja. wederom in de vervolging. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. On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 SV Zandvoort. Wat is SV? Is dat sportvereniging? Sportvereniging Zandvoort, ja. Ja. Anders is het FB. <laughs> ja, voetbal. Ja, voel, voel. voetbal. Yes. Hey, um, dat waren twee verschillende clubs. Zandvoort was natuurlijk van oudsher de Zandvoortse ja. voetbalclub, om het zomaar maar uh, brutaal te zeggen. Want die speelden dan nog op het oude veld bij de vuilstort en zo. In die kuil. De Vondelaan, vondel In De Vondelaan, ja. Ja. ja. Daar ben ik als kleine jongen nog wel eens mee gegaan. Yes. En met het beroemde tunneltje. Waar ja, de spelers ja, naar binnen ja, kwamen. Ja, ja. Um, SV 75, Zandvoort 75 was een zaterdag voetballer, toch? Nou, Zandvoort 75 heeft zich toen afgescheiden van uh, Zandvoort Meeuwen in 1975, omdat ze op zaterdag wilden voetballen. En, uh, en Zandvoort, uh, Zandvoort Meeuwen was een zondagvereniging. En er was het uh, toenmalige bestuur was daar blijkbaar op, op tegen en toen uh, heeft er een afscheiding uh, plaatsgevonden. Had dat te maken met de godsdienst misschien of zo? Of, uh, nou, ik, ben, niet? Uh, ik was toen nog geen, uh, geen inwoner van, uh, van Zandvoort. Dus ik weet dat hij precies maar voor zover mij bekend heeft dat niets te maken dat is... met, uh, met nee, godsdienst. Nee, het ging puur om uh, zaterdag, wij willen zaterdag voetballen. voetballen ja. de SV, uh, Zandvoort Meeuwen was zondagmiddag voetbal. Nee. Ja, dat klopt. Hey, die zijn toen ook naar die andere velden gegaan, hè? Uh, ze, ze hebben niet meer op, het, op de Von laag voetbal volgens mij. Nee, nee, nee.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 En de besturen van die verenigingen die hebben met elkaar contacten gelegd... om te kijken of het toch niet mogelijk zou zijn om, om één vereniging in Zandvoort te krijgen. Dat vonden wij beter dan drie verenigingen versnipperd over, over deze ja. gemeente. En het leek ons een, een goede zaak om, om één vereniging te creëren, op de been te brengen. En daar uh, hebben daar uh, vele besprekingen hebben over plaatsgevonden. Uh, de intentie die uh, bleek er te zijn. Uh, behalve bij de voetbalvereniging TZB, die haakte sowieso af wilde niet meedoen. Uh, Zandvoort uh, 75 en, uh, en Zandvoort Meeuwen uh, waren bereid om, om te kijken of we toch weer samen zouden kunnen gaan.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 Uh, CS3 is 18, 2 Bezes 20 en 1 is 21 uh, jeugd-elftallen jeugd. en dan nog de allerkleinste, de puppies nog. Ja. En dan hebben we nog een dames team. Voor, uh, ja. Ja. voor Zandvoortse begrippen is dat een best een hele sterke jeugd. Ja, we hebben een, een vrij, vrij grote, compacte jeugd binnen de vereniging, ja. Dus dan wordt er ook gescout door andere clubs? Ja, daar, uh, daar ontkom je niet aan en dat... Uh,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 Gewonnen heeft, want dat lot komt overeen met de locatie. En er zijn uh, behoorlijke prijzen te verdienen. We hebben, Wij hebben van, uh, van geldprijzen van 1000 en van 1500 euro. Dat is nogal. Ja. En vanuitgaande dat alle loten verkocht ja, worden. Ja, ja, ja. En, uh, nou, er zijn nog een aantal loten te koop. Dus degene bij je, die daar. Bij wie, loopt, wie koop ik die?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 Nou, dat is te doen dat is te als je, doen je daar doen, duizend euro mee kan winnen en je, ja. je kan voorspellen waar de ja. koe Precies, ja. ja. Op het scheidveld. Dat is leuk, dat is leuk. Het is wel een leuk apart. idee. Het is een, ik heb dat wel eens eerder meegemaakt, maar dat is, ja, dat is toch wel leuk. Mensen die dan om, de veld, om het veld staan en, en kijken. en wachten tot er wat gebeurt. Ja, net zo lang wachten. Het kan ook zijn dat die, die koe zegt: van Nou, ik heb even ik hoef, ik geen. Hoef niet. Ik hoef even niet een geestelijke grazen van het gras. Maar goed, dat zien we volgende week. Dus nou, ik, dat, dat, ja. is de, dat is dan de, de, de koescheidwedstrijd die, die gehouden wordt. Daarnaast hebben we nog een paar activiteiten... zoals de, de tribune die daar staat... die eigendom van SV Zandvoort is... die hebben we recentelijk helemaal opgeknapt. Die tribune krijgt een, een naam. Die wordt onthuld op dat moment.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 Die nu een uh, eredivisie... Uh, die is Kiepster is. Ik mag nog niets verklappen, maar ze is Kiepster. <lacht> dat kan ik je wel zeggen, ja. Ja, ik lees ook kranten over en, en daar, uh, nou, dat, uh, daar, dat, daar zie ik leuke berichten in. En ook ja. dat, is, dat, is, uh, dat wordt ook onthuld. Uh, dan hebben we een afloop van het voetballen... hebben we een, uh, een, een mogelijkheid van uh, leden om, uh, om, om te eten. We hebben een grote tent daarvoor uh, geplaatst... En, er zijn een honderdtal mensen die inmiddels daar hebben. die te kennen hebben gegeven daarvan gebruik te zullen maken. Dus gezamenlijk kunnen we daar eten. Een barbecue of zo? Een barbecue? Nee, dat wordt een Indisch buffet. Oh, lekker. Er komen speciale. Nou, ik zou zeggen, je gang. Koks voor uit Den Helder vandaan. De zogenaamde de Blauwe Hap is dat. En die komen dus koken.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 In Zandvoort, uh, die vier zijn honderdjarig bestaan. Dat hebben we van Kees van Dijk gehoord. Eigenlijk zouden ze veel meer moeten vieren, want uh, voor 41 werd er ook gevoetbald. Wist je uh, dat, Ben? Wist je dat, dat er al zo... Uh, nee, ik ben uh, van, uh, van uh, Zandvoort-Meeuw en het Tunneltje. Daar mocht ik mee met mijn vader en zo. Uh, daar begon mijn kijkwereld eigenlijk. Wie niet kijkt, maar veel doet, is de scouting. Ja. Welkom, Kenny, Marcus en Jan, Dietz, Jan Hielko Dietz. Sorry. Goedemorgen. Goedemorgen. Um,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 al, degene die uh, nu in de studio zitten... zitten allemaal een 18-plus groep. Uh, dus, uh, dat, uh, genoemd de stam. De stam. Um, onder de 18-plus zitten natuurlijk ook uh, jeugdleiders. Um, hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat? Die, uh, zijn er meer 18-plus leden als jongeleden? Ja, op dit moment wel. Op ja. dit moment hebben we volgens mij 24 18-plus leden, die, die zichzelf de stam noemen dan. Dan is de leiding daar nog een beetje vanaf. Er zitten nog wel wat leidingmensen bij.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 Jan Nico, uh, jullie zijn aan het bouwen. Uh, ja. wat, wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? We gaan een uh, stormbaan uh, pionieren van hout. Uh, doen jullie dat? Dat doen wij. Of doen, dat de doen de bezoekers wij. daar ook aan mee? Nee, nee, nee, bezoekers mogen het gewoon. Bekijken ze. Ja, bekijken en ja, bestormen. Mm -hmm. wij, maken bestormen. Het, <laughs> wij maken het deels. Um. Misschien uh, komt er nog wel dat, uh, dat kinderen zeggen: hé, hey, we willen dat en dat maken. Nou, nah,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 Heeft zij me toen geleerd, dat ik niet zo weg zou fijnen, als ik me maar had ingesmeerd met de sneltrein naar Zandvoort want Waar won mijn hartedief. Als je de klank van het strand hoort, dan denk ik aan mijn lief: met de sneltrein naar Zandvoort want van daar won mijn hartedief. dief. Als je de klank. Garnalen uit de zee. Ze kenden alles van de vissen. Van de school in Kabeljauw.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 Ja, dat was het einde van het eerste uur. Tijdens het tweede uur hebben we zo nog... Uh, reactie GB, uh, GBZ op algemene ambtelijke samenwerking met Haarlem per 1-1-2008. Met uh, Michael Demmers, als ik het goed zeg. En uh, van GBZ. Dan hebben we uh, om 11.25 uur hebben we... Uh, muziekfestival op het uh, Raadhuisplein met Ton... Arisen. En daarna nog uh, als afsluiter Jessie Zandvoort met Hans Remers. En uh, dan gaan we nu naar het nieuws. En dan zijn we daarna weer terug met het uh, tweede deel. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.